Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. In de Maas bij Venlo wordt verder gezocht naar de twee mannen die daar gisteren vermist raakten. Ze sprongen in het water nadat een van hen zijn telefoon daarin liet vallen. Deze verslaggever van L1 vertelt hoe er wordt gezocht. Nu met een sonarboot die vanochtend inderdaad is aangekomen hier in Venlo. En de politie is nog altijd aan het zoeken. In dat gebied heeft zover bekend nog niets aangetroffen. Het is een beetje lastig om te bekijken waar die stroming precies heen gaat. Want je hebt natuurlijk ook stromingen meer onder water die dan weer aan de andere kant op gaan. Dus daardoor is het lastig om te bepalen ja, waar precies gezocht moet worden. Een andere man uit Venlo was ook nog in het water gesprongen om te helpen... maar hij wist er wel uit te komen. Egypte eist dat Israël vertrekt bij de grensovergang van Rafa... Die plek is belangrijk om noodhulp Gaza in te krijgen, maar is nu nog in handen van het Israëlische leger. En dat zegt dat ze daar zitten omdat Hamas via die route wapens binnensmokkelt. Egypte zegt dat het moeilijk is om spullen die kant op te sturen als er geen Palestijnen bij de grensovergang zijn en ontkent dat er wapens worden gesmokkeld. En het geld stroomt binnen bij een inzamelingsactie voor een circus in Limburg. Dit weekend werd tijdens een middagvoorstelling de hele boel op het terrein leeggeroofd. De dieven namen ruim 10.000 euro mee, erfstukken en zelfs een pony en die is inmiddels teruggevonden, maar de directeur zit nog altijd in zak en as, vertelt hij, want hij is alles kwijt. Helemaal niks meer. Wij zijn gewoon ja, blank. Niet meer één cent in de zak. En ja, we weten op het moment niet hoe het verder gaat. Ja, op sociale media is dus een inzamelingsactie opgezet om het circus nu te helpen. Vanuit het hele land komen er donaties binnen en inmiddels is er al 11.000 euro opgehaald.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Ja, en voordat Zandvoort op zaterdag gaat beginnen, komen we heel eventjes nog terug met Rainbow Radio Zandvoort, uh, want uh, we zouden nog eventjes noemen waar in dat artikel van uh, uh, hoe heet het de ontstaan van de Dutch Bear Scene daarvoor zou komen. Dat kun je vinden in de Bear World Magazine. En dan de Tracks Jacques Zonne, waarin hij daar dan zeg maar, verslag doet van dat artikel. Uh, voor de rest gaan we nog even dat ene nummer draaien... wat we zeg maar, niet hebben kunnen, kunnen laten luisteren voor het ja. uur. En nog even een aankondiging als agenda tip. Zal ik het eerst doen? Ja. ja. Nou, Er is dus uh, Mix Fuchsia's Dinner and Mingo Show. Dat vindt plaats op 23 juni bij de Brownies and Downies in Haarlem. Op de Schachtelstraat word ik niet doorgesponsord. Ik werk er wel, toevallig. Een onvergetelijke avond hosten. Laat dat maar aan Miss Fuchsia over. Ze tovert het restaurant om... tot het bruisendecor van een diner en bingo show die je nog nooit eerder hebt gezien. Eh, daarvan actie. We gaan actie. Uh, Leuke buiten. prijzen, goed eten... lekkere drankjes... en bovendal een goede dosis sfeer... humor en gezelligheid. Daar uh, wil je bij zijn. Um, het bestaat uit drie rondes bingo show. Kijk, ik zal hem ietsje sneller doen. Een welkomstdrankje, eten... Nou, voor de prijs van 47,50 euro heb je een leuke avond. Tijd is van 16 uur tot 20 uur. Uh, de inloop is om 15.45 uur. Reserveer je kaarten via bruisendown is haarlem.nl. Ben, uh, ben je met een grotere groep, dan wordt er gevraagd om even te mailen. Uh, is ook op de Facebookpagina gedeeld. Dus uh, mocht je dat uh, willen zien. Uh, ja. 23 juni. Inlopers 15 uur, Brouwens en is haarlem.nl. Meer, meer dan acht personen is uh, haarlem.brouwnis en Duin is.nl. En dan nu nog uh, welk nummer wou je nog zien? Nemo van uh, het Uurvisjoenfestal, nummer 1. Code, de code. De code. Yep. Tot volgende En nu maan. helemaal. En, en nu helemaal. Welcome to the show. Let everybody know I'm playing the game.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 What's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like. Hey! Let me taste the lows and highs. Hey!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 richting Hoofddorp te laten komen. Het oude voertuig wat we hiervoor hadden was een uh, ja, hele grote Iveco x 4 uit uh, Velsen van aan en uh, ja dat was een beetje lomp en kolossaal. Hmm. Niet dat het, uh, kon je wel in de duinen schijven. Ja, wel in de duinen, <lacht> maar niet altijd even evenhandig in de woonwijk. Nee, nee, nee. Uh, dus, uh, ja, die auto is naar uh, Hoofddorp toegekomen. Uh, ja, en in de coronatijd uh, kon er op zich uh, ja, natuurlijk heel weinig. We moesten thuis Maar uh, ik had uh, permissie om uh, ja, uh, eigen af te zonderen in de werkplaats in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 ja, wees alert. Uh, zeker in de zomermaanden. Uh, als het droger is en het zonnetje schijnt. Uh, uh, ja, met uh, absoluut geen vuur in de natuur. En heb je maar enigszins het vermoeden dat er iets mis is. Uh, ja, bel zo snel mogelijk 112. Ja. Want hoe eerder we er zijn. Uh, ja, hoe uh, beperkter we uh, uh, de situatie kunnen houden. Ja, precies. Vind ik een mooie quote erop. Uh, geen vuur in de natuur. Oké, okay, hm. nou daar houden we ons aan hè, Benno. Ja, zo is dat. Zeker, nou dankjewel voor Maurice, dankjewel. het dankjewel. Oké, okay, nou we gaan zo meteen weer naar buiten, binnen, oh. Ja. Als het goed is, gaat het allemaal weer werken en kan je ons zo dadelijk weer horen. Nou, er gebeurt heel veel buiten. Ik heb de Buffalo's hier voor me. Een podium van jeugdfonds en sport en cultuur. Dus genoeg te beleven. Kies het radiostation dat bij jou past. Bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, Jouw keuze. ZFM. En uiteraard heel veel lekkere muziek vanmiddag.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 Ja, alles staat weer uh, op een rijtje. En dat is kan een stap als uh, nou, uh, vanuit de studio uh, pluspunt, ja. Thomas. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er nog steeds eigenlijk. En, uh, Benno we is doen, weer naar buiten. gereden tot hier. aan vijf uh, uur. We gaan even naar Benno Veugel toe. Want uh, dat is toch een oude scouter. Of ben je ergens anders, Benno? Nee, ik sta bij de Publo's. En ja, uh, ik ben uh, ja, ooit bij de ben ik padvinder geweest. Ehm, uh, eens even kijken, Jongenband, je bent je prachtig gesminkt. Uh, wat is je naam? Uh, Dylan. En ben jij, we uh, ze het nou nog steeds padvinder, hè? Of ben je scouting? Ehm, um, scouting. Oh, ik zien. Ah. Hoe lang ben je al bij de scouting? Ik denk, eh... Uh... Ja, lang. Even kijken, er staat nog een meneer achter hem. Dan meneer, uh, u bent een van de leiders? Ja, ik ben de leiders van de Welpen. Oké, okay. zo. En...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 En dan kunnen we teruggaan, uh, iets, uh, een, uh, een uh, zinnetje oplossen oh yeah. en dan krijg je iets. Hartstikke leuk. Hoe gaat het met de scoutinggroepen in Eh uh, in uh, Goed. Wij zoeken, als ze iemand willen, als uh, de ouders willen, wij zoeken ook leiding. Voor de scouting de Buffalo's. Dus uh, als jullie willen komen een zaterdag meehelpen...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 Oké, okay, dankjewel. En hey, wat vind jij het leukste bij de scouting? Um, allemaal eigenlijk. Ja? Ja. Okay. En maar pannenkoeken bakken, dat gaat je ook wel af. Ja. Zo. En elke woensdag of zaterdag zijn jullie samen? Ja? Nee, nee niet echt. Wanneer zijn wij? Uh. Oh, elke zaterdag tussen 2 en 4. Ja. Elke zaterdag van twee en vier. En dan wat doen jullie dan zo op zo'n zaterdag?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 Zoals Beden Powell het bedacht heeft, denk ik. De, de, de, toch steeds het avontuur opzoeken. Juist, inderdaad. Okay. En dan gaan we lef, leeftijdsverbonden. En nou, toen hebben we, moet ik er wel even bij zeggen, de bevers zijn op dit moment uh, rondje aan het lopen. Dat zijn de leeftijdsgroep van uh, 5 tot 7. Tot, tot 6. En dan uh, de groene bloes, de Welpen, dat zijn van een leeftijd van 7 tot 11. En dan hebben we de beige Blues, dat zijn de scouts.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 Tu es si formidable. Formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es si formidable. Ja, Stromai was dat en uh, formidable. Of dat ook voor het weer geldt, dat hoor je ze dadelijk uh, naar de volgende plaats. Die wij uh, in deze live uitzending uh, vanuit pluspunt uh, voor je gaan draaien. Welkom het buurtfeest. Wij zijn erbij van de radio tot aan 5 uur. be long, it was with me, yeah, me, and I could tell it would be long, it was with me, yeah, home where we can singing Volgens mij zou hebben begin jaren tachtig uh, deze hits: John Jett en The Blackhearts en I Love Rock and Roll geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en daar hebben we Ben al voor ingeschakeld voor het weer. Zo is het mogelijk. Daar ben, daar ben ik dan. Uh, momenteel is het uh, lekker droog in uh, Nieuw-Noord. Uh, uh, het is wel bewolkt. Uh, we hebben dus, uh, nou, nou, in, de, in de zon ja, die uh, schijnt maar één uur de, vandaag. Dus ik denk dat het vanavond na tien uur pas is. Dat is. Dan hebben we het wel weer gehad. Nou, de regen hebben we gehad. er zou twee millimeter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 Minder wind, dan zakt hij allemaal wat en de, het aantal uh, millimeters aan regen ligt tussen de 5 en de, tussen de 2 en de 5.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 Uh, leg je handdoekje en zwembroekje klaar. Want uh, we kunnen weer naar het strand. We gaan de cabrio weer oppoetsen, Benno. Ja, ja, dak, het, het dak goed. eraf. Het <laughs> dak eraf. Dankjewel voor het weerbericht. Ook naar te lezen op www.ricoweer.nl En ik hoor jou zeggen 6 uur zon, 7 uur zon. Maar de zon is er toch bijna altijd. Alleen de wolkjes zitten ervoor. Oh, is dat zo? Ja, okay, nou dat, ja. dat, dat ja, is het Aan de andere kant van de wereld schijnt die s'nachts ook nog. Dus ja, okay, uh, als nou je ja. het zo praat, Ziet dan je? weet ik er ook nog allemaal. Helemaal goed. Nou, daar houden we het dan bij. Dankjewel ja. weer voor het weer. En wij gaan een uh, plaat draaien uit de jaren 80. Een van mijn favorieten is deze van Womack Womack en de Teardrops. En we hebben Mike Dane hier uh, aan tafel. En hij zong ook uh, lekker mee met deze van Wommick en Wommack. Teardrops. Wel een uh, lekker plaatje hè Mike? Ja, een heerlijke plaat. Zeker weten. Nou, Ik ja. hou ervan. Zeker. Ja, wat heb jij... Uh, nee, deze zie jij helemaal niet hè. Alleen Nederlandsstalig? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat het niet? Het uh, bereid zich ook naar het Engelstalig. Oké, okay, nou ja.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 Oké, okay, nou even over. Um, ik neem even een stukje geschiedenis uh, met je door, uh, Mike. Okay. Want je hebt ook uh, natuurlijk je, je eigen website, mikedana.nl, En dat, uh, daar maak ik uh, dankbaar gebruik van. Um, je al op jonge leeftijd liefhebben van muziek. En je bent uiteindelijk uh, doorgebroken in 2018. Ben je ontdekt en toen eigenlijk uh, voor volle zalen gaan zingen. Ja, voor was het niet 2016 dat we met een singer Kom weer bij mij? Ik heb geen idee.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 Goh, was radio maken, maar ging dat ook maar vanzelf? Ja, dat gaat niet vanzelf, Pedro. Nee, uiteraard gaat het niet vanzelf. Je moet er natuurlijk keihard voor werk op. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar net wat ik zeg, ik denk dat het toch een stukje ja, simpelheid is: dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je niet uh, met je neus omhoog gaat lopen. Nee, precies. Ma Mike, even een vraagje: wat vind je het leukste om te zingen?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 Zoveel bij mij op de steiger. Je, zo, moet, je moet een liedje. beetje prioriteiten stellen. Af en toe. Ja, ja. Dat, uh... ja. Nou, hartstikke leuk uh, Mike. Uh, we kijken er natuurlijk naar uit. Uh, want uh, ja, is, het zijn denk ik uh, gezellige meezingers die, die het liefste maakt, of zit er ook wel eens een bellet in? Als ik komen komen, we weer op een puntje van het zijn gezellige meezingers. Maar als ik naar mezelf kijk en diep Diep in mezelf kijkt, dan ja, zou ik toch voor de mooie gevoelige bellet gaan. Ja, ja, ja. Okay. Want dat is toch wel iets wat, uh, wat mij voor mijzelf meer uh, aantrekt. Dus ze zouden Mike daar straks in de toekomst nog wel eens aan kunnen treffen. Uh, ik weet niet of je gitaar speelt. of. Uh, nee, ik wou het ik ook zo handig was. Ik heb het een paar keer Je bent heel handig. Dat, ben ja, ja bouw van handig. <laughs> maar, maar, maar niet met, met dat pinkje. <laughs> ja, ja. Dat is, wordt nou ja, vast. goed, maar ik bedoel een, misschien een, een, een gitarist naast je. en mooi, akoestisch, prachtig. Ik noem maar wat, hè, Café Neuf. Ik, dan zie ik je ze voor me. En dan uh, jij op een barkruk, uh, gitarist naast je. En dan mooi, akoestisch, ja,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 Uh, Jij ja, verklapt niet welke nummers je allemaal gaat doen, moet gewoon komen luisteren, neem ik aan. Ja, hartstikke leuk. We ja. hebben ruimte zat hier, het is al aardig lekker vol, het is gezellig, er hangt een goede sfeer. Dus... Zo is dat. En we gaan er een mooi feestje van bouwen om half vijf. En ik had uitgekozen voor jou dat nummer waar je het uitgebreid over gehad hebt. Als ik jou vergeef, hier is Mike Dana. Straat, sta je in het felle licht? Met je haar door de war, een verlopen gezicht. Je staat daar.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 Anya chere ta ti a ko hi ke Anya la musyet ya kora kara la kara kara En dan is die afgelopen, dan ben ik met je aan het praten. Je zit weer te slapen. Nee, ik zit helemaal niet te slapen. Ja, ik de hele tijd aan het praten over van alles en nog wat. Maar goed, we gaan nog een lekkere plaat draaien. Oh, oh, wacht even. Heb je nieuws? Nou, ik wil even van Benno horen. Ja. Is het een gokje, Benno. Waar gaat het over? Oh ja, Markie. Wat? Geen idee, ik vertel er helemaal niks van. Nou, Ik zou je vertellen, wij weten het ook niet. Oh jullie, dat, ook dat, is, dat is de verrassing dan, Benno. Heb je wat aan? Nou, nog twee plaatjes in dit uur van Sandvoort op zaterdag. Ja. Daarna ja, nog twee uur lang met onder meer... hopelijk Roy Donners ook even in de uitzending. Hè? Wie weet. Ja, precies. Wie en wie we weet. hebben nog iemand van het Rode Kruis. En we kunnen nog even met de... terug naar de grote rampoefening op zee van vandaag. En de jeugdbrandweerwedstrijden in muiden. Daar heb ik ook allerlei nieuws voor. Tenminste, in ieder geval dat wil... Wil ik er van Uden van de brandweer ons wel gaan vertellen? Nou, dat gaan we allemaal in de volgende uren doen van Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen. I need an apple.